Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Huisartsen eisen dat ze deze maand nog gevaccineerd worden. Dat was ze ook beloofd door minister De Jonge. Maar die wil nu toch dat ze wachten op een ander vaccin dat nog niet is geleverd. Zijn de huisartsen boos over? Zij vinden dat de minister zijn afspraken niet nakomt. Ook deze huisarts uit het Zuid-Hollandse Rijswijk snapt er niks van, zegt ze tegen Hart van Nederland... De frontlinie, dat is de huisartsenzorg. De patiënten bellen ons eerst. Ik denk, nee, er gaat maar een hele kleine groep gaat, uh, direct naar het ziekenhuis. Iedereen komt eerst, wordt beoordeeld door de huisarts. De huisartsen willen dat de minister per direct 15.000 doses beschikbaar maakt van het Pfizer-vaccin dat we al in de koeling hebben liggen. In een verpleeghuis in het dorpje Terveen in Friesland gaat de extra besmettelijke Britse coronavariant rond. Van twee bewoners is zeker dat ze die variant te pakken hebben. Maar misschien zijn het er nog veel meer. Sinds dit jaar zijn minstens 45 bewoners en dik 40 medewerkers besmet met corona. En naast Beter Leven, Eco en Fairtrade staat er misschien binnenkort nog een keurmerk op je pak melk of stukje vlees. Farmer Friendly. Boeren hebben vandaag overlegd met supermarkten en die willen daar wel over nadenken. Winkels die een deel van hun omzet afstaan aan de boeren, zouden dan 1, 2 of 3 sterren krijgen. En er is goed nieuws voor wie niet kan wachten tot hij een vaccin te pakken heeft. Er is er nu een ontwikkeld in Vianen bij Utrecht. Het is goedkoop gewoon in de koelkast te bewaren en ook het toedienen is een fluitje van een cent. Je kunt het gewoon opdrinken. Er zijn wel wat nadelen, zegt de maker. Nou, de volgende ochtend kan het wel eens uh, hoofdpijn worden. Uh, het helpt gegarandeerd niet tegen het virus. Nee, het Vianens vaccin, zo heet het, is namelijk een speciaal biertje gemaakt door een lokale kroeg. Ze hopen zo toch nog wat inkomsten binnen te harken tijdens de lockdown. We hebben gelukkig wel afhalen en bezorgen dat soort dingetjes van diner. Uh, daardoor hebben we nog wel wat omzet, zeg maar. Maar ja, dat is niet, uh, daar kunnen we niet, uh, niet van betalen.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 grote hits van Foringer. That Was Yesterday, tweede single van een album die het heel goed heeft gedaan. Agent Provocateur. Uh, welkom bij deze een uh, draait door live. Tweede uur is al bijna altijd live. Uh, daarom uh, zoek ik dan nog hier en daar wat leuke dingetjes uit. En dit was er dus een van uh, die we dan hebben gedraaid, wat, uh, wat dat gaat. Heb ik nog een beetje muziek hieronder? Ja, zeker. Um, nou, dan gaan we uh, gewoon even vrolijk uh, verder in aanlopen om een uurtje even op uh, te warmen naar het uh, programma wat hierna komt. Dat uh, is auteur, het DFM. En een van die nummers die daarin uh, zitten is ook deze. Tenminste, kan zijn als deze: Layer Down van Jeruzalem. "Gently Whips van The Beatles. Een van de nummers die geschreven is door George Harrison. En daarvoor hoorde je Jerusa. Die is hier ooit geweest in de studio. Ik geloof in 2014. En toen kwam ze ook de EP waar dit nummer op stond. Lay Down uh, presenteren. Uh, en tegenwoordig is zij geloof ik mede eigenaresse van een een of andere organische ijszaak ergens in Tennessee. Dus dat uh, is een beetje wat er van haar geworden is. Af en toe geloof ik dat ze nog wel eens een beetje de gitaar erbij pakt, hoor. Dus dat is het laatste wat ik weet. Deze twee heren zijn heel erg thuis in de elektronica. En ze heten Yellow... Een leuk verhaal was dat die Boris Blank ooit nog eens een keer bij een, een of andere muziekwinkel binnenkwam zetten. En daar heb je die gast weer die je altijd maar vraagt om keyboards. En toen heeft hij nog eigenlijk helemaal niks betekend. En op een gegeven moment ging dat lopen met Yellow. Ja, en toen legden ze de rode loper voor hem uit. Dit is ook alweer ergens van de jaren 80: Vicious Games. Geweldige nummers die ooit in de pop heeft uitgebracht... of is uitgebracht, moet ik eigenlijk zeggen, Out in the Field... van de heren Gary Moore en Phil Linnet. Beide heren hebben ooit nog eens een keer deel uitgemaakt van Thin Lizzy... Het is uh, geschreven door Gary Moore, geproduceerd door Peter Collins... en zowel Moore als Linnert en de voormalige leden van diezelfde band... Uh, zoals ik al zei, Thin Lizzy, waren op dat nummer uh, te horen. Het nummer gaat over, nou ja, dat uh, is wel duidelijk... denk ik over alles wat met uh, de Noord-Ierse problemen te maken heeft... en uh, de mooiste tekst uit die... Zinnen die oud in de field is uh, voortgebracht. Death is just a heartbeat away. Zo waanzinnig uh, is het nummer dan eigenlijk ook. En dan, dan uh, besef je eigenlijk waar gaat het eigenlijk over met de conflicten in de wereld. Um, nou, laten we dan toch nog even een beetje in de gitarenhoek blijven. Favoriet nummer van uh, de burgemeester hier in dit dorp. Of een van de favoriete nummers van uh, de burgemeester in het dorp. Heeft er uh, schijnbaar hele goede herinneringen aan uh, aan dat album waar dit nummer op uh, te vinden is, namelijk The Cult and Rain. Zeker uh, in Seattle is uh, deze band uh, gehuisvest. Daar kwamen toch uh, wat illustere bands vandaan. Ook uh, bijvoorbeeld, uh, dacht ik, Nirvana. Zou ik even na moeten slaan hoor, in de uh, die. Maar ik weet wel dat Hard dat ook uh, is geweest. Uit uh, datzelfde plaatsje, Seattle. Dus, nou, uh, het is een plaatsje, het is gewoon een grote stad in Amerika. En uh, het is opgebouwd. Uh, Rond de dames, de zussen wel te verstaan... Nancy en Anne Wilson. Het liedje is uh, misschien nog wel een beetje... autobiografisch ook. Want het uh, gaat over het begin van de relatie... tussen bandmanager Michael Fisher en Anne Wilson. Dat, uh, dat is een beetje kort het, uh, het verhaal. En nou, dan krijg je dus de Belgische man. Um, goed, wij uh, weer eventjes uh, terug naar iets... wat we uh, bij uh, de alternatieve dat toch wel eens plegen te draaien. Klavertje 4... Die zullen dan wel nodig zijn, denk ik, in deze dagen. Farleaf Clover van Dakota Bent, bestaat helaas niet meer. Let's En daarachter Stevie Nix met Ange of 17. Een bekende bekende, be be bekende Ridels erin: Golden Eering. We gaan weer de herren uh, Golden Earring en we sluiten af met uh, deze mooie van Meadow Lake. Tot aan het nieuws van 8 uur.